Het NOS-journaal. Gert Kluk. Huisarts Tuitje Horen bekende meer zaken. Gronings Onderzoek moet universeel griepvaccin opleveren. En Nijntje de film Beste Kinderfilm 2013. Huisarts Tromp uit Tuitje Horen heeft vaker in strijd met de regels... het leven van een patiënt beëindigd. Tegen de co-assistenten die in augustus aanwezig was... bij de dood van een terminale kankerpatiënt, zei hij dat hij wel eens een zak over iemands hoofd heeft getrokken. De Volkskrant heeft de brief gepubliceerd... die de co-assistenten na de gebeurtenissen schreef... en die bij de inspectie belandde. Ze liep een tijdje mee met de huisarts. Tromp gaf de patiënt de honderd keer de normale dosis morfine. Hij werd door de inspectie geschorst en pleegde daarna zelfmoord. De broer van de patiënt zei in Pauw Witteman... dat er absoluut geen twijfel was over de doodswens. Er was volgens hem sprake van ondraaglijk lijden.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 De prijzen werden uitgereikt op de slotavond van het 27ste Cinekit-festival... dat anderhalve week heeft geduurd. Het weer het westen opklaringen. Het wordt overal droog. Veel zon vandaag, kleine kans op een bui. En het wordt 16 tot 19 graden. Morgen vallen er veel en soms stevige buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Het is dan iets frisser. Maandag onstuimig herfstweer. De AWB, de verkeersinformatie, hier op zaterdagochtend, Jolande van der Velde. Goedemorgen Bert, er is een ongeluk gebeurd op de N62 Gent richting Borselen bij de Westerschelde tunnel. Daarom is de tunnel richting Borselen voorlopig nog dicht. U hoort het, het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel voordelig wegrijden in de toch al zuinige vito.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Heel goedemorgen, het is zaterdag 26 oktober. Niet alle gemeenten kunnen de intocht van Sinterklaas betalen. Vandaag is dag 2 van het NK afstanden in Heerenveen. En voor de inspectie is het duidelijk. Er zijn richtlijnen en die heb je te volgen. Dat zegt de inspectie over huisarts Tromp uit Hoorn. Huisarts Tromp heeft zijn patiënt honderd keer... de gebruikelijke hoeveelheid morfine gegeven. Dat staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat werd gisteravond openbaar. Bij wijze van uitzondering, want de handelswijze van Tromp... zijn schorsing en zijn daaropvolgende volgende zelfmoord... doen veel stop of stof opwaaien onder huisartsen en patiënten. De familie van de huisarts Tromp wordt bijgestaan... door advocaat Cor Hellingman. Goedemorgen. De familie heeft uh, zeer afwijzend gereageerd... op het openbaar maken van het, uh, van het rapport door de inspectie. Waarom heeft de familie uh, afwijzend gereageerd? Nou, eh, het rapport was... Het is, het is geen rapport, hè. Het is het bevel. De tekst uh, van het bevel voor, uh, voor, tot schorsing van uh, Nico Tromp. En uh, daarin wordt uh, beslist dat... Uh, ze, Geschorst moet worden en dat wordt toegelicht en worden standpunten in ingenomen. En de standpunten van de zijde van de heer Trump zijn daar zeer onvoldoende in weergegeven. Ja, en nou dan zegt de IGZ dat het beroep kon worden aangetekend tegen het openbaar maken. Ja, dat klopt. Er was een hele korte termijn waarin dat beroep die mogelijkheid werd, werd, uh, werd gegeven. Uh, wij hebben daar uh, geen gebruik van gemaakt omdat de termijn in de eerste plaats heel erg kort was. Laten we dat meteen vaststellen. Maar in de tweede plaats ook omdat het buitengewoon belastend was. En wij vinden, uh, uh, wij hebben toen in diezelfde ,zelfde week, dezelfde dag gereageerd... en de reactie was dat uh, als de kant van uh, het IGZ gepubliceerd moest worden... dat dan ook de kant van Trump gepubliceerd zou moeten worden. En toen hebben wij IGZ het voorstel gedaan... dat zij ook de zienswijze van Trump uh, zouden openbaar maken. Ja. En dat hebben zij geweigerd. Ja, waarom hebben zij het geweigerd, weet u dat? Ja, nou, de, het is een, de zeker ironie zit er wel in. Omdat zij vonden dat daarmee uh, de privacy van andere personen geschaad zou kunnen worden. Ja. Kunt u wel vertellen wat erin staat dan in het, uh, in het verweer? in essentie gaat het om twee zaken. Het gaat om het eer, in, de eerste, in de eerste instantie gaat het over het feit dat het bevel tot schorsing volstrekt nutteloos genomen was. Omdat Tromp uh, op dat moment allang niet meer werkzaam was. Hij, had, hij was ziek en hij had zich al voor lange tijd had wel kenbaar gemaakt dat hij al voor, voor lange tijd niet zou gaan werken. Dus dat is een, een, een schorsing was volstrekt onnodig. En dat was eigenlijk de, de basis van het, uh, van het verweer en daarnaast Weergave van de feiten uh, vrij eenzijdig, om het maar even uh, met een understatement te zeggen. Ja, nou ja, die, wij, wij weten uh, als, als volgers, uh, als uh, publiek, alleen maar van die feiten die er op dit moment uh, gepubliceerd zijn. En zo weten we ook wat er vandaag in de Volkskrant uh, staat. Daar is het uh, verslag gepubliceerd van de co assistent Heeft u het ook gelezen? Niet in de Volkskrant, maar ik ken het verslag wel. U kent het verslag wel. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is een extreem eenzijdig verslag. Je moet Assistent, Een zesdejaar student, nog na, uh, koud uh, uit de collegebanken. Uh, Groen als gras. En die heeft een, uh, een, een aangifte gedaan tegen haar, de huisarts waar ze kooschappen heeft gelopen. Um, uh, die heeft haar verhaal extreem dik aangezet. Um, en, en ja, God. Uh, ja? Dit is haar woord tegen het woord van de, van de huisarts. Ja, precies. Nou ja, goed, het komt een beetje overeen... met het rapport, of uh, het uh, bevel, zoals u dat uh, zegt... wat gisteren door ja. de IGZ is uh, gepubliceerd. Uh, namelijk dat er ongelooflijk veel uh, medicijnen toegediend zijn... waardoor zij in ieder geval tot de conclusie komt... dat het misschien bijna moord is. Weet u hoe de huisarts daar zelf op heeft uh, gereageerd? Want ik neem aan dat hij dat ook gelezen heeft, dit verslag van die co Nee, Ja, natuurlijk, natuurlijk heeft hij het uh, verslag gelezen. Uh, ehm... <kliek> zijn reactie op uh, uh, op, de, op de op deze, op het verslag is eigenlijk gewoon, is het een weergave van de feiten voorals hij dat heeft meer meegemaakt hij heeft natuurlijk helemaal niet dat, hij heeft het, dat verslag heeft u weer spoken. hij heeft natuurlijk niet gezegd dat hij, dat er geen uh, grote dosis is geweest dat heeft hij erkend maar hij, uh, er, heeft hij erkend uh, dat er deze dosis is gebruikt of daar zegt hij van er is een lagere dosis gebruikt dat is nogal essentieel voor de discussie nee, die dosis die doos staat, die, die, die staat verder wel vast. Ja. Um, wat staat er dan niet vast? Nou ja, dat stelt me eerst maar eens de vraag waar, waar, over welke feiten we het dan precies hebben. Nou ja, dit lijkt me de essentiële zaak. De feiten waar het, waar het om draait toch, uiteindelijk? Want daar, ja, nee, zo is het ook. Ja, want daar ja. gaat het uiteindelijk om. Ja, zo is het ook. Uh, precies, waarom de inspectie dat ook uiteindelijk naar buiten heeft, uh, heeft gebracht. Maar dat had de inspectie al lang naar buiten gebracht, hè? De inspectie had al lang aan de, aan de, naar buiten gebracht dat er sprake was van een grote doses. Ja, um, is, is de, Want dat is dan het feit wat vandaag dan weer op tafel komt. Heeft de huisarts ook in voorgaande uh, situaties uh, op deze manier gehandeld? Weet u daar het, iets van? Niet, niet dat mij dat bekend is. En ik, volgens mij zit er in het dossier ook geen enkel voorbeeld waar, waar het op blijkt. Nee. Dus dit was degelijk een uitzonderlijke situatie? Wat gaat er nu verder gebeuren? Eerlijk gezegd eh, is het wachten op de volgende, het volgende verhaal uit het uh, strafdossier, als ik het zo weet, hoor. Uh, maar uh, in essentie is er helemaal niets nieuws verteld. Dus Het, gaat, uh, het, het echte nieuws was, het zou moeten zijn dat er een grote dosis was, maar dat was al lang bekend. Dus ik eerlijk gezegd zou ik ook niet zo goed weten wat er nog verder kan gebeuren. Het, het onderzoek van de inspectie is nog niet voltooid. Uh, het strafonderzoek is beëindigd. En dat zal ook niet worden geopend. Nee, dat begrijp ik. Ik dank u wel uh, voor uw reactie. Ja hoor. Cor Hellingman was dat. Ik praat er verder over met Bart Bruin, huisarts de Streefkerk... die al afgelopen dagen in onze uitzending... meerdere keren gereageerd heeft uh, op deze zaak. Ook voor u, goedemorgen meneer Bruin. Ja, u hoorde net, de hoeveelheid was honderd keer de normale hoeveelheid. Het heeft alleen over de morfine. Wordt ook bevestigd, ook door uh, de advocaat. Wat dacht u toen u dat uh, hoorde? Ja? Yeah? Nou, dat het wel heel erg bijzonder veel was, ja. Ja, maar dat heb je niet nodig, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb het niet eens in huis. Nou, dat is ook ah. nog iets bijzonders, inderdaad. Dat, <laughs> je mag het geloof ik ook niet in huis hebben, zoveel uh, morfine. Ja, ja hoor, dat mag. Als mag je dat. Ja, zoveel? Oké, okay, want ik hoorde ja. van de week ook een aantal mensen zeggen... Die van, waar haalt hij dat dan vandaan? Maar dat is dan geen ja, vraag meer. dat is weer een ander hoofdstuk. dat weet ik ook niet. Ja. Is er een reden denkbaar medisch gezien, in ieder geval, om zoveel uh, toe te dienen? Ik ken hem niet. Nee, niet. En ik heb de laatste tijd ook met anderen overlegd of ze van, joh, is dat nou echt zo idioot veel? En ik ken niemand die zegt van, ja, ja, ja, dat is nou wel redelijk. Nee. De inspectie maakt het nu allemaal uh, openbaar. Uh, ja. We kunnen dus met dat bevel, uh, kunnen we meelezen. Wat vindt u ja. daarvan? Uh, dat er actie had moeten worden is, ondernomen, is, ondernomen is zonder meer waar. En mijns inziens was een onderzoek volkomen op zijn plaats geweest. Eventueel een tuchtonderzoek, maar dat, ja, daar heb ik het overzicht niet voor. Uh, de manier waarop de inspectie heeft gemeend dit te moeten doen... is mijns inziens volkomen buitenproportioneel geweest. Dus, kijk, die man die was al op non-actief, die had zich al op non-actief gesteld om dan aan de schandpaal te nagelen, dat, uh, daar zie ik werkelijk geen enkel voordeel of nut van. Anders dan de inspectie laten zien van, kijk, mij nou, is eventjes geweldig optreden, als ik heel eerlijk ben. Ja, u, u vindt dat ze hem eigenlijk een soort trap nageven? Ja, ze hebben een liggende man tegen zijn kop getrapt. Yes. En ze hebben, kijk, ze hebben daarin ook, uh, dus ze wisten dat die man uh, niet stabiel was geestelijk dat er onderzocht moet worden, staat er volkomen achter. Uh, ik praat de handelswijze van uh, Trump op geen enkele manier goed. Maar dat ze op deze manier moeten zien... die man uh, dat onderzoek vorm te geven, als het ware... daar snap ik werkelijk helemaal niets van. Hij had zichzelf op man actief gesteld. Hij kwam, had zichzelf laten opnemen in de kliniek... omdat hij uh, suicidaal geweest zou zijn. Uh, dat wisten zij allemaal. En om er dan zo verschrikkelijk in te gaan en daarna... Uh, niet voor hem te zorgen. Daar begrijp ik niks van. De overheid heeft net als alle andere mensen zorgplicht. En hem aan de... Of alle andere mensen, alle andere instanties. Zelfs ja. banken hebben dat. En om daarna hem openbaar uh, aan de schandpaal te nagelen... Uh, voor helemaal niks. Ja, ik zie, het werkelijk, ik zie het werkelijk niet waar dat voor nodig nou ja, was buiten de, proportioneel. De, de inspectie, u zegt helemaal niks. Uh, de, de inspectie zegt wel: ja, dit was echt buiten alle proporties. De, de manier dat waarop ik. U, ook. Ja, maar dat zegt u ook. Maar alleen zij zeggen: van, het is goed om dat naar buiten te brengen. Want er was wel een soort discussie ontstaan: althans een soort gevoel: van ja, de huisarts heeft gelijk. En wat doet die inspectie nou? Oh nee, sorry, sorry, sorry. Wat ze nu doen, ja. dat openbaar maken, daar ben ik blij mee. Dat heb ik vanaf een aantal gekleid. Natuurlijk. Okay. Nee, het gaat mij meer om. Vlak nadat ze dat bevel uitgegeven hebben, hebben ze openbaar verteld in, in, in, in de pers, in kranten, in via de wegen. Die man is geschorst. Vanwege uh, ernstige twijfels aan de veiligheid van de patiëntenzorg. Ja, maar wat ze nu doen, voor alle helderheid. dat is goed om het nu allemaal openbaar te maken. Want dan kan ja. iedereen gewoon kennis nemen van de feiten. Ja, want wij, wij leren daarvan. En van dat soort dingen. Ja. ja, in dit geval zeggen we allemaal van ja. Nou ja, vooruit hier leer ik ook niet veel van. Maar, uh, ja, de vraag je is wat je, wat je ervan leert uh, uiteindelijk. dat je minder morfine ja. moet doen. Nu. Wat, nou, nee, wat leert u ervan? Denk, dat je dit soort malle dingen niet doen moet. Maar. Uh, dat wisten wij niet dat zulke malle dingen waren. En dan is het echt zo van, ja, hallo, wat was daar aan de hand? Waarom zijn jullie zo verschrikkelijk tekeer gegaan? Het zal wel wat wezen, maar laat het alsjeblieft even weten. Ja. En dan de, de rol van de co-assistent. Ik weet niet of u vanochtend de Volkskrant heeft uh, gelezen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Die stond gisteravond al op het internet. Ja, nou, kijk. Of is uh, via het internet ook kunnen, kunnen lezen. Als ja. u dat allemaal tot u neemt, wat denkt u dan? Eh... Uh, Ten eerste, die co had volkomen gelijk dat ze actie heeft ondernomen. Um, of ze gelijk had of ongelijk doet helemaal niet ter zake. Dat is wat een co doet. De co uh, hoort te twijfelen en hoort daarna aan haar opleidingsvoor te leggen. Joh, wat is dit? Is dit normaal? Je wordt gevormd, dus dit moet je doen. Um, daarna, um, ja, als wat, daar waar, als wat daar staat waar is, dan is dat, uh, uh, hoe zal ik het zeggen, schokkend, is zacht uitgedrukt. Ja. Goed, u kunt het allemaal lezen. Op uh, de, ook de site van de NOS uh, zie ik uh, net. Meneer Bruin, ik, uh, ik dank u wel voor ook alle gesprekken van de afgelopen week. Bart Bruin was dat huisarts de Streefkerk. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. Sinterklaas dan. De intocht van Sinterklaas hangt in een aantal gemeenten aan een draad. Door de economische malaise zijn winkeliers minder bereid om financieel bij te dragen. En subsidie is in deze tijd ook een moeizame zaak. In het ergste geval betekent dat geen intocht. Maar in Renen bijvoorbeeld werd deze week huis aan huis gecollecteerd. Onze verslaggever Jeroen Schutteijzer mocht mee langs de deuren met initiatief nemen Gerrit Roelofsen. Meneer Roelofsen, gaan we collecteren voor de Sint? Ja, moet zorgen dat ik die bus vanavond vol heb. Hoeveel kost het nou zo'n intocht? De intocht bij ons is wat uit de hand gelopen. Die is wat duurder geworden. Die kost 4000 euro. Waar zitten die kosten dan in? Nou, wij hebben bijvoorbeeld pepernoten 500 kilogram. Een kilo pepernoten kost 2,20 euro. Dus rekent u maar uit wat wij aan pepernoten kwijt zijn. Dat is al 1000 euro. Dan hebben we een boot. Die moeten we huren. kost ook 400 euro. Daar is een stoomboot aangekomen. Van over... Een uh, pepernotencentrale, zo heten ze. Die veranderen elke keer de, de pakken en dergelijke. Dat kost ook 500 euro. Ook het paard moeten we betalen. Want daar zitten twee staalmedewerkers uh, bij. Die voor de veiligheid van onze kinderen. Dag, maar. ik kom uh, collecteren voor uh, sint Nicolaas. Voor deze keer. Dank u wel. Zou u het erg vinden als die intocht niet doorgaat? Dat vind ik heel erg voor de kleine kinderen hier in Nederland. Hey, Dank u wel, hè. We gaan er even verder, hoor. Zijn er nou mensen ook die zeggen van... ja, zeg, hoepel euh, op? Nou, eigenlijk heel weinig. Wij zijn ook uh, een beetje... nee, niet een beetje, we zijn een heel beetje trots op onze stad. Vroeger werd alles door de ondernemers betaald. Door de winkeliers. Alles werd door de winkeliers betaald, hè. Maar ja, het zijn moeilijke tijden, hè? Het zijn uh, echt moeilijke tijden. Maar wat ik ook gemerkt heb met het collecteren... dat is dat, de mensen, dat er mensen zijn die zeggen... ik vind het fijn dat ik eens een keer wat kan geven voor een leuk doel. Want er is zoveel kommer en kwel in de, in de wereld. Ze komen elke dag aan de deur voor de meest vreselijke ziekte. Ja, er zit al heel wat in, hè? Ja, er zit zeker heel wat in. Ik vind het toch wel een beetje raar dat je voor de goedheiligman moet collecteren. Nee, maar we collecteren niet voor de goedheiligman. We collecteren voor de aankomst van de goedheiligman in de reden. Nou, dit is zo'n winkelier. Dan gaan we eens even naar binnen, hoor. Goedemiddag. U dacht ook, dat, dat kan toch niet? Geen intocht? Nee, dat kan zeker niet. Dat mag zeker niet gebeuren. Alle kleine, zelfstandige ondernemers, die moeten altijd alles betalen. En alle grote ketens, niet allemaal, maar de meeste, die liften op alles mee. En dat is heel erg jammer. Hé, hey, meneer Roelofsen, er is natuurlijk de afgelopen week een hoop gedoe geweest rondom die Zwarte Pieten. Wat voor invloed heeft dat nou op die collecten? Nou, het lijkt wel of dat mensen nog meer bereid zijn om wat te betalen om die Sinterklaas gewoon door te laten gaan, zoals dat hier is. Hey mevrouw, goedemiddag. De intocht dreigt er niet door te gaan hier. Vreselijk. Er wordt gecollecteerd, hè? Ja, nou dat vond ik heel goed in de natief, want die moet in ieder geval blijven. Die Sint? Ja, natuurlijk. En die Zwarte Piet ook. Zeven dus bij de juwelier binnen. Het dreigt toch weer door te gaan, hè, die intocht. Ik ben er heel blij mee. Maar ja, dat daarvoor nou weer gecollecteerd moet worden. Hè? Vind ik een drama. Ja, ik vind eigenlijk dat de gemeente dit moet bekostigen. Ja. Zoveel geld is het toch niet? De koningin is hier vorig jaar geweest, hè, geloof ik. Dat mocht ja. 1 miljoen kosten. Hè? Ja, er worden hier ook wielen schouwen, Dus <laughs> dat wordt ook bekostigd door de gemeente. Dus. Maar Sinterklaas kan dan niet uit het potje, blijkbaar. En ik vind, ja, het is eigenlijk voor de gemeenschap. Het gebeurt niet. Wees u gerust, Jeroen meldt nog even... dat de intocht in Renen gewoon doorgaat. Het is een spannende dag voor vrouwen die willen autorijden... in Saudi-Arabië dan. Hè. Daar is het nog steeds streng verboden voor vrouwen om zelf te rijden. En uit protest daartegen worden Saudische vrouwen vandaag... aangespoord om dat juist wel te doen. Op internet circuleert inmiddels een instructiefilmpje voor vrouwen... waarop te zien is hoe een auto werkt. werkt... Je moet het hebben over de mensen die het hebben. Het is een beetje een aanzienlijke zaak. is een park. Het is een beetje een Eva Ludeman is journalist en kenner van het Midden-Oosten. Goedemorgen. Goedemorgen. Alle vrouwen achter het stuur, dat is vandaag de bedoeling? Nou, of ze het allemaal gaan doen, dat is op zich niet de bedoeling. Uh, wat zij willen is gewoon de keus om te kunnen gaan rijden. Dus, want er zijn ook heel duidelijk vrouwen in Saudi-Arabië... die er helemaal geen zin in hebben. Ja, maar goed, het is wel de bedoeling om vandaag... met vrouwen die er wel zin in hebben, actie te voeren. Zeker, zeker. Ja, oh, absoluut. We zijn, uh, de afgelopen weken zijn er tientallen filmpjes verschenen op YouTube... met vrouwen uh, achter het stuur... En met daarnaast dus een, een vriendin, maar ook vaak een echtgenoot of een broer die uh, de rijdende vrouw filmde. Ja, die het er dus blijkbaar mee eens zijn. Ja, ja, ja. er is een petitie ook en uh, daar staan ook veel namen van Saudische mannen op. Ja. Ze hebben toch ook uh, een rijles gehad in het verleden, die vrouwen? Ja, van elkaar of van een echtgenoot of uh, van een zoon. maar, maar niet, niet... niet formeel? Nee, volgens mij niet. Nee. Want het formele verzet is wel uh, heel groot... want de autoriteiten uh, zitten hier behoorlijk mee in hun maag. Ja, nu wel. Het is eigenlijk lang stil geweest. Uh, want zoals ik al zei, er, er rijden al vrouwen de hele tijd rond... en die plaatsen hun filmpjes op YouTube. Daar is eigenlijk niets tegen opgetreden... Um, en ja, naarmate de, de grote demonstratie dichterbij kwam... zijn geestelijke gaan demonstreren in Jeddah bij het paleis van de koning. Ja, en nu moet de overheid er wel wat mee. Ja, want uh, in het verleden hebben ze het om toegestaan? Nou, helemaal in het verleden. Twintig uh, jaar of dertig jaar geleden zijn ze eigenlijk begonnen, 1990... Dat is twintig. Uh, en twee jaar geleden ook. Toen hebben de autoriteiten heel hard uh, opgetreden. En die vrouwen zijn hard aangepakt. Die zijn in de gevangenis beland. Er uh, uh, zijn vrouwen veroordeeld tot zweepslagen. Uh, maar ook gewoon sociaal heeft het een enorme repercussie. Die vrouwen zijn hun banen kwijtgeraakt en dergelijke. Dus ja, het is gewoon echt heel revolutionair om dit te gaan doen. Wat hebben die geestelijke er nou eigenlijk tegen? Nou, kijk, een vrouw, elke vrouw in Saudi-Arabië heeft een maham, een voogd. Uh, en een vrouw kan eigenlijk niks doen zonder dat ze goedkeuring heeft van die voogd. En op het moment dat een vrouw zelf in een auto kan gaan stappen, verliest natuurlijk de maham de controle over de vrouw. Ja, het ondermijnt gewoon de hele structuur van de maatschappij eigenlijk zo. Dit is gewoon de onderdrukking van de vrouw en daar hoort bij dat ze geen auto rijdt. Ja, of ja, onderdrukking. In elk geval het in controle hebben waar, waar zij gaat en staat en wat zij doet. Ja, hoe gaat dit aflopen? Nou, ik weet het niet. Uh, ik heb uh, tot gisteravond laat op Twitter zitten kijken... Van of vrouwen zich laten intimideren. Uh, want ik zag bijvoorbeeld ook een tweet van een man die schreef... mijn vrouw is op haar mobieltje gebeld door de veiligheidsdiensten. En ze hebben haar gewaarschuwd niet te gaan rijden... anders zullen ze haar volgens de wetten bestraffen. Dan kan je je afvragen wat dat is... want er is officieel geen geschreven wet tegen het rijden door vrouwen. Maar dan verzinnen ze vast wel weer wat. Net zoals twee jaar geleden en daarvoor. Tegen rijdende vrouwen. Ja. Staat dit voor meer uh, overigens uh, qua uh, vrouwenemancipatie in Saudi-Arabië? Ja, zeker. Er zijn, er zijn natuurlijke hervormingen al geweest. Er zitten dertig vrouwen zitten in het door de koning benoemde parlement. Die dus zelf niet daarheen kunnen rijden, overigens. En er, is nu zijn, er mogen ook vrouwelijke adv advocaten optreden in de rechtszaal. Dat mochten zij voorheen alleen achter de schermen. Ook al waren ze zeer hoog opgeleid. De druk op de koning om hervormingen door te voeren is ook gewoon heel groot. Ja, ik begrijp dat ze wel mogen fietsen. <laughs> Ze mogen wel fietsen. Maar dat mag dan alleen als hun voogd erbij is. Dus die moet er achteraan gaan rennen. Of op de bagagetrager gaan zitten of zo. <laughs> <laughs> en dat in 40 graden plus. Dus ja, dat is een beetje een cosmetische hervorming, zou ik zo zeggen. Begrijp ik. Dankjewel. Eva. Eva Ludeman was dat over de vrouwen in Saudi-Arabië vandaag. Dus achter het stuur. En dan nog één bericht. Het gaat over schaatsen. Sven Kramer, hij was gisteren weer meester op de 5 kilometer bij het NK Schaatsen. Bij de vrouwen daar waren er meer uh, verrassingen. Misschien beloft dat ook weer wat voor vandaag. Gaan we over praten met Sebastian Timmerman. Ze was nog eventjes over uh, gisteravond. De 1500 meter vrouwen. Jorien Termos, ze deed het weer. Uh, een verrassing? Kleine, kleine verrassing Kleintje. dan nog, maar uh, we hebben natuurlijk vorig jaar haar ook zien schaatsen. Daarom? Uh, toen pakten ze ook al medaille mee op het uh, NK afstand. Ze werd ook Nederlands kampioenen allround. Maar dat ze een seconde van, zoals dat zo mooi heet, het kampioenschapsrecord zou afrijden. Dus uh, de, de, de, de beste tijd ooit gereden op een NK afstand. Daar dus een seconde van afgereden persoonlijk record. Irene Wust met een halve seconde verslaan. Uh, uh, dat was heel knap en heel goed van Jorien de Mors. Irene Wüst werd zelf trouwens derde. Lotte van Beek zat daartussen. Die drie vrouwen reden allemaal sneller dan het kampioenschapsrecord. Het niveau was ontzettend hoog, vond ik, op die 1500 meter bij de vrouwen. En Irene Wüst zei ook wel heel terecht... ja, Jorien de Mors heeft al wel competitie in de benen... want zij heeft al twee wereldbekerwedstrijden short track uh, achter, uh, achter de rug... En daar heeft iedereen die stel wel een punt. Het mooie is dat ze al een klein tipje van de sluier oplichtend... vandaag tegen elkaar rijden in de laatste rit op de drie kilometer. Ah, dan kunnen we zien hoe de krachten verdeeld zijn. Nou, nog eventjes naar de mannen gisteravond. Uh, Jan Smekens. Uh, die won uiteindelijk uh, de 500 meter. Uh, wat verwacht je van hem uh, en ook van anderen op de komende afstanden? Nou, uh, uh, dit was het eigenlijk voor Smekens. Kijk, uh, oh. wat je ziet op die 500 meter... dat zijn bijna allemaal echte specialisten geworden. Uh, Jan Smekens, Ronald... Michel Wulder dan iets minder. Dat is natuurlijk de wereldkampioen Sprint. Die kan ook wel een goede duizend meter rijden. En de nummer 4 van gisteravond, Jesper Hospers. Dat is ook echt een 500 meter specialist. Dus uh, ja, als dit gebeurt op het Olympisch kwalificatietoernooi, dan uh, zitten ze bij de KNSB na één afstand bijna al met de handen in het haar. Want er mogen natuurlijk maar uh, op zijn of maximaal maar 10 mannen. Naar, naar Sochi toe. Dus uh, uh, ja, dat zie je toch meer... Hè, dat de specialisten inmiddels gaan toeslaan op hun afstanden. En dat zag je dus gisteren op die 500 meter ook heel mooi. Uh, overigens, Jan Smekens, ook een kampioenschapsrecord gereden. Dus ook op die afstand, op de 500 meter. Ja, en dan hebben we nog uh, wat we vandaag uh, krijgen... De, de 500 meter vrouwen, de 3 kilometer vrouwen. Wat verwachten we daar allemaal? Ja, dat, dat zijn mooie afstanden. Zeker ook in het licht van die snelle tijden van gisteren. Uh, uh, 500 meter vrouwen kijken we natuurlijk naar Thijsje Oenema, naar Margot Boer. Maar toch ook wel naar Laurine van Riesen en Annette Gerritsen. Dat waren verliezers gisteren op uh, de 1500 meter bij de vrouwen... Uh, uh, alle dames van de ploeg van Jack Ory boven de twee minuten. Diana Valkenburg was ook heel slecht. Nou, Diana Valkenburg uh, die krijgt dan bijvoorbeeld weer de kans... om op de drie kilometer haar revanche te nemen. Uh, waarin ze in de laatste rit rijdt tegen Linda de Vries. vond ik gisteren ook zo zo. En zoals ik al zei, die prachtige laatste rit... Uh, tussen Rintemors en Irene Wust op de drie kilometer. Dus die, ja, die, bij die vrouwen zit er genoeg spanning in. Ook links en rechts en genoeg verhalen. Ja, hoe laat beginnen we vandaag? En we beginnen rond de klok van twee uur. Ik dacht... Ik zal het twee uur. eventjes checken voor ja, twee, ja, uur, twee uur. En dan We we ook nog de 1500 meter bij de heren. Natuurlijk, met Benemars in de oh, comeback. Oké, okay. nou daar hebben we genoeg om naar uit te kijken vandaag. Hier ook op deze zender. Jij bent te volgen, want jij doet er verslag van. Dankjewel, veel plezier, Sebas. En uh, zo dadelijk kunt u gaan luisteren naar Peter en Mieke... met de Tros Nieuws Show. Dit is Radio 1. Met een keur het aan onderwerpen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 Dit is Radio 1 Tros Nieuws Show. Presentatie: Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen bij aflevering 1653. Eerlijk? Ja, dat staat er bovenop. Ja, Ik zag het opeens. Goed, hartelijk welkom. Uh, wat gaan we doen? Om negen uur dan komt René Diekstra. Met hem gaan we hebben over uh, zelfmoord. Ja, daar weet je gewoon heel veel van. 30% meer sinds 2007. Hè, zelfmoorden in Nederland. En ook de zelfmoord van de huisarts van Tuitje Hoorn komt nog aan bod. Dan komt advocaat Marianne Wiersma. Zij vindt dat die Russen in die Greenpeace-zaak juridisch eigenlijk geen poot hebben om op te staan. Dan de zeven auto's voor 2 miljoen dollar van Surinamse president Boutersen. Is dat nou echt nodig voor de veiligheid? David Bakels over de auto als Safe House. En het oudste sterrenstelsel ooit gevonden. Het heeft de 13 miljard jaar over gedaan om de aarde te bereiken. Om tien uur hebben we het over heruitgaven van het rode boekje van Mao. De Nederland Leestcampagne komt eraan. Erik of het Klein Insectenboek. En de obsessie met het verleden in de 19e eeuw. Marita Matthijssen schreef een boek, historiezucht. Zometeen ongewaardeerde ambtenaren, maar eerst afluisteren. Precies, want met het afluisteren van praktisch alle relevante wereldleiders... hebben de Verenigde Staten hun hand ernstig overspeeld zoals diezelfde wereldleiders deze week luidskales hebben laten weten aan de wereld. Het is maar een kwestie van tijd... totdat de rol van de Amerikaanse geheime dienst NSE... in ons eigen land zal worden onthuld. Hoe hard premier Rutte ook heeft geroepen... dat hij in ieder geval geen signaal heeft ontvangen... dat er iets niet klopt. En niet alleen de hoge bomen vangen in dit geval wint... ook wij, onschuldige datagebruikers... blijken ons niet aan de greep van de NSE te kunnen onttrekken. Gaan we over praten met internetdeskundige Dirk Poot... en ook met Marietje Schaken, Europaparlementariër voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. En mevrouw Schaken, mag ik even met, met u beginnen? Eh... Uh, is het een discussie over de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten op het ogenblik? Of is dit eigenlijk iets wat we eigenlijk, als je goed nadacht, wel hadden moeten weten? Ja, ik denk dat we daar niet naïef over moeten zijn. Dat er natuurlijk tussen landen veel wordt afgeluisterd... en juist op het niveau van politici en diplomaten. Maar dat maakt het niet minder schadelijk. Uh, het is heel belangrijk dat we uh, echt zorgen dat er opheldering komt... en dat dat vertrouwen uh, wordt hersteld in het bondgenootschap met de Verenigde Staten. Maar je kan nou ja, met veel moeilijke gesprekken en heldere afspraken... misschien het vertrouwen herstellen. Maar die geloofwaardigheid van Amerika, ook in de wereld... als het gaat om mensenrechten, uh, het aanspreken van andere landen op dit soort praktijken... als massacensuur en het beperken van mensen in hun vrijheden... is daarmee veel moeilijker geworden. En dat zullen die landen ook graag gebruiken tegen Amerika. En ik hoop en vind dat Europa in die ruimte een veel steviger rol moet spelen. Die, die ruimte op het gebied van... Wat moet er dan gebeuren? Wat moet er gezegd worden? Tot hier en niet verder. Maar ja, dat is allemaal voor de tribune natuurlijk. Wat, wat moet je in praktijk doen? Er is een, een onderdeel van, van deze hele afluisterdiscussie... Uh, die nog niet zo erg aan het licht is gekomen. En dat is namelijk dat er in Europa een heleboel technologieën... worden ontwikkeld en ook worden verkocht aan de Verenigde Staten. Ik noem dat digitale wapens. Die gebruikt worden om in te breken in mensen hun computers. Om massacensuur mogelijk te maken. Om massasurveillance mogelijk te maken. Dus we moeten echt de hand in eigen boezem steken. En bespreken en helder stellen wat het nog betekent... om een democratie te zijn. Uh, en hoe je je eigen mensenrechten situatie en geloofwaardigheid op orde krijgt. Uh, omdat je anders op het wereldtoneel en naar andere landen... veel minder kunt zeggen. Want het argument in Nederland en zowel als in de Verenigde Staten... is natuurlijk het internationaal terrorisme... is anders niet te bestrijden als je dit soort dingen niet doet. Dat is het argument, maar uh, ik geloof niet dat veiligheid en vrijheid altijd uh, tegen elkaar uit te ruilen uh, moeten zijn. Ik denk dat die beide moeten, moeten bestaan en ook kunnen bestaan. En de proportionaliteit is volledig weg in wat Amerika doet. En als je nu kijkt naar de schade die dit oplevert voor de Verenigde Staten... in het aanzien, in de relaties met uh, belangrijke partners en de geloofwaardigheid... dan kun je je heel erg afvragen of de veiligheid van Amerika zelf hiermee überhaupt gediend is. Uh, en... Uh, de vraag is ook of er überhaupt meer uh, terrorisme wordt tegengehouden hiermee. Ik denk echt dat de schade uh, op dit moment... Uh, de doelen die het misschien ooit had deze programma's... al volledig heeft weggevaagd. Ja, de voorzitter van het Europarlement wil de onderhandelingen... over het vrijhandelsakkoord met Amerika nu stilleggen. He? U bent ten van de Europese liberale woordvoerder over dit akkoord. In 2012 hebt u nog in het Financieel Dagblad gezegd... het moment voor onderhandelingen is nog nooit zo goed geweest. Ja. Ja, wat zeg je nu? Nou, er is natuurlijk een hele donkere schaduw ja. over uh, dat momentum heen gevallen. Dat, ja. dat uh, uh, ervaren we elke dag en dat is heel helder. Uh, en ik denk dat het zeker voor Europa heel belangrijk is om dus opheldering te krijgen en, en de Amerikanen uh, acties te laten nemen om het vertrouwen te herstellen. Uh, maar juist. Door deze situatie uh, is de onderhandelingspositie van Europa misschien wel sterker geworden. Wij kunnen nu harder uh, inzetten op de doelen die wij hebben. En uh, kijk, tijdens onderhandelingen kun je nog uh, dingen voor elkaar krijgen. En pas aan het einde van de rit van die onderhandelingen moet je echt beslissen of je in zee wil gaan of niet. Dus ik denk dat we die onderhandelingen moeten gebruiken om punten die voor Europa belangrijk zijn, belangen voor onze bedrijven, voor economische groei, voor banen, eruit uh, te slepen. Terwijl we de Amerikanen dwingen tot duidelijke afspraken. Vertrouwen is wel weg. hè? Het is ernstig beschadigd en uh, dat is voor ons, ja, voor ons allemaal uh, een heel groot probleem. Op welk terrein is het nou eigenlijk beschadigd? Want je kan natuurlijk uh, iedereen die weet hoe internationaal uh, de, de hazen lopen, die kan zich natuurlijk voorstellen dat je uh, informatie verzamelt op de kritieke punten in besluitvorming en ook in het economische verkeer. Ik bedoel, daar heeft u, neem ik aan als politica, toch ook rekening mee gehouden. Ik neem aan dat u er gewoon van uitgaat dat. Uh, u gewoon ja, bespioneerd wordt, of niet? Um, ja, ik ga daar eigenlijk wel ja, vanuit als ja. parlementariër. En ook omdat ik werk op het gebied van bijvoorbeeld het Midden-Oosten. en daar heel vaak kritisch ben geweest uh, ja. naar een aantal regeringen. Dus ja. dan ben je daar niet naïef over. Nee. Uh, ik heb ook een beeld van wat er technisch mogelijk wat is. Wat ga je dan vanuit? Je telefoon wordt afgeluisterd, je dataverkeer wordt afgeramd. je, je brieven worden ook uh, opengestampt of niet? Ja, ik doe niet meer zoveel papier. maar uh, ik ga er wel vanuit dat mensen die iets willen weten. daar gewoon achter kunnen komen. Ja. Je kan juist het beste gewoon brieven per post sturen, begrijp ik. Nou. nou ja, als parlementariër werk ik over het algemeen uh, openbaar. Maar um, het is wel heel vervelend als je bijvoorbeeld naar landen als Egypte gaat... of andere landen waar je met dissidenten en mensenrechtenverdedigers afspreekt... die door met mij af te spreken in problemen kunnen komen. Dus je moet heel goed rekening houden met de veiligheid van die mensen... Uh, om ervoor te zorgen dat je ze niet onbedoeld in de problemen brengt. Maar ik vraag u dat natuurlijk, omdat het uh, duidelijk is... dat natuurlijk een speciale knooppunt, het eigenlijk voor de hand liggend is... dat er in ieder geval door alle partijen, ook door Nederland enzovoort... bij elkaar gespioneerd wordt of om het hoekje gekeken wordt. Het, nou. het verbazingwekkende is natuurlijk... dat het hier niet alleen om die, om die kruispunten uh, gaat... maar dat opeens eigenlijk het, het hele, de hele bevolking ongeveer een doel is. En die proportionaliteit is dus helemaal weg. Uh, je kan niet massaal uh, mensen in de gaten houden... zonder dat er heldere doelen en afspraken over zijn... en democratische controle op is. Ik denk zeker dat er vanuit Europa ook nog allerlei... Uh, onthullingen zullen komen. Dus het is tijd voor een discussie over wat democratie betekent. Uh, en welke uh, garanties burgers daarin hebben... om ook beschermd te worden tegen de staat. Maar ik denk ook dat er reacties uit de markt zullen komen. Kijk, Silicon Valley en de technologiebedrijven uh, in Amerika... zijn heel erg machtig. Die hebben ook vertrouwen verloren. Dus het is ook voor Europa een kans om met bedrijven... en uh, uh, heldere uh, afspraken over bescherming van, van mensen en hun. Hoezo uh, hebben die uh, uh, uh, vertrouwen verloren? Omdat Amerikaanse bedrijven, waar we allemaal uh, waarschijnlijk dagelijks gebruik van maken op het internet, sociale media, e-maildiensten en ga zo maar door. Natuurlijk ook gebruikt worden om die technologische achterdeuren uh, te gebruiken om ja. Ja, we gaan Groot, eens even naar Dirk Coots. We kloot, horen ja. hem al een beetje rommelen. Want is <laughs> dit te popelen om iets te zeggen? Nou, zeg maar direct. De grote Amerikaanse cloudbedrijven... Die, die, zijn, die, die, zijn nu, die zien 35 miljard aan, aan omzet... zien ze uit Amerika wegtrekken... van bedrijven uit Europa en uit Amerika. Die zeggen, luister, als wij onze data opslaan... dan is dat voor ons bedoeld en niet voor de, voor de NSA. En daar heeft Europa een waanzinnige kans mee... om een soort panzercloud te bouwen... waar je, uh, je bedrijven Je moet even het begin cloud uitleggen, panzen? hoor. Een cloud is eigenlijk, is eigenlijk gewoon heel veel computers aan elkaar aan het internet... die samen uh, een, een hele grote harddisk vormen die eigenlijk altijd beschikbaar is. Dus vroeger zet, je, zet een bedrijf alles op zijn eigen servers. Nou huur je dat en dat zijn servers die over het hele internet verspreid staan. En het idee was altijd van nou ja, als dat op onze server staat, dan is het van ons. Uh -huh. Maar het blijkt nou dat als je het in de Amerikaanse cloud zet... dat de Amerikanen gewoon meekijken. Nou en onze universiteiten zitten in de Amerikaanse cloud. Onze bedrijfsleven maakt gebruik van de Amerikaanse cloud. En die beginnen er nu allemaal achter te komen dat, dat hun, uh, hun, hun research en uh, hun, hun uh, bedrijfsgegevens. dat die eigenlijk een open boek zijn voor de nrc consultants En daar werken 4 miljoen mensen in Amerika die allemaal top-secret clearance hebben. Mevrouw Schijker zei al: nou ja, uh, we kunnen nog een hoop onthullingen verwachten. Wat denk jij zelf eigenlijk, wat er qua Nederland aan de gang is? Uh, ik... Ik vind het plassterk dat hij heel erg uh, angstig aan het reageren is. Het is dus alleen maar leuk, jongens, mensen, niks aan de hand valt allemaal wel mee. We hebben goede afspraken. Dus ik denk wat er naar boven gaat komen... is dat Nederland een van de trouwste schoothondjes zal zijn van de NSE... in het afluisteren van zowel eigen burgers... als in het helpen met afluisteren van de buren. Je bedoelt dat Nederland helpt met het afluisteren? Ja, ja, dat, bedoel, Duitsland is een heel groot uh, doel voor de, uh, voor de Verenigde Staten. Ik kan me voorstellen dat het bekend gaat worden... dat Nederland uh, aan, aan de NRC op een hele makkelijke manier toegang heeft gegeven... tot onze, telefoon, uh, onze telefoonlijnen, onze duidelijnen. Denkt u dat wij niet af? Nou, we moeten in Europa op allerlei manieren naar onszelf kijken. Ik bedoel, deze voorbeelden... Maar denkt u dat Nederland daar concreet aan mee heeft gewerkt? Het zou me niks verbazen. Ga door, Dirk. Nou, en... Uh, wij laten toe dat, dat, dat 10% van onze bevolking in één maand door de Amerikanen wordt, uh, wordt, wordt afgeluisterd. Die praat over 1,8 miljoen nummers wat wordt bekeken in, in één maand. Nou, 10% van onze bevolking, dat kan je nooit meer hard maken dat dat iets met, met uh, terrorisme te maken heeft. We hebben niet hier 1 op de 10 mensen die terrorist is. Dus er gaat een hele discussie loskomen over: oké, okay, die, die Amerikanen die, die, uh, luisteren heel veel af. Maar dan moet je ook vaststellen dat Nederland haar eigen burgers ook heel veel afluisteren. Ik bedoel, wij zijn wereldkampioen, tappen. Onze, onze database met, met gegevens van met wie je mailt, met wie je belt... die wordt elke dag gevuld. Maar er wordt wel heel erg duidelijk door elke instantie in Nederland gezegd... dat dat alleen kan door de tussenkomst van een rechter... dat al die dingen ook gedaan zijn... en dat het hoog over, hooguit over 1500 taps per jaar gaat... Nee, jij begint te lachen. Ja. Maar dat zijn wel officiële maar mededelingen. als je 500 tas per jaar hebt, dan kan je natuurlijk nooit 200 miljoen bevragingen op die database hebben per jaar. En bij ons wordt er 200 miljoen keer per jaar wordt er opgevraagd van wie waar op het internet heeft gekeken. maar Dat, wie met allemaal wie wie niet, heeft dat gebeld. is allemaal niet na te trekken, dat kost gewoon veel te veel tijd. Uh, hoe bedoel je? Naar 200 miljoen ja, maar dat, dat is dus als je dat uitlekert wat dat per dag is, hoeveel er nagekeken wordt wat jij en ik op het internet doen. En nakijken is dan simpelweg opsteken worden, het uh, uh, programma erop loslaten. Dat hoop je, maar... Ho we hopen dat er bom in staat. Ja, Met twee weken geleden was er nog inderdaad die, die jongen die die WhatsApp aan zijn vader had gestuurd van, uh, ja, er ligt een bom. Een WhatsApp tijdens een Ja, uitstrijd. Gewoon een privébericht van één persoon op één persoon. En er staat een uur later, staan er vier man politie aan de deur. En die hebben het dan uit een, uit een, uit een, uit een uh, anonieme bron. Nou ja, weet je, als je weet dat, dat, dat WhatsApp dat, dat heel slecht beveiligd is. Als je weet dat de Nederlandse overheid blijkbaar alles afluistert. en als je dit dan weet, dan is het toch heel duidelijk dat we in Nederland eigenlijk bekend gaan worden. denk ik dat hier gewoon een surveillance staat. Nou ja, die uh, Greenwald, hè, die journalist die met alle onthullingen over die NSA kwam. die heeft gezegd: Jullie hebben geen idee van de omvang van de Amerikaanse spionage in Nederland. Nee. Maar goed, jij zegt tegelijkertijd dat wij Amerika helpen, bij wijze van spreken. Ja, wij, wij zijn, wij zijn de grote, uh, een van de grote volgers van, van Amerika. Wij waren natuurlijk in, in de tijd wel een van de coalition van de willing samen met, met alle bananenrepublieken van de, van de wereld. Als enig Europees land. Maar goed, hoe zou je dan uh, Mark Rutte zijn rol willen betitelen in dit geval? Ja, ik, naïef. Ik heb geen aanwijzing dat mijn telefoon wordt afgeluisterd. Nou, dat zegt wel. Waarschijnlijk ook iets over dat nog de IVD, nog de MIVD, nog Fox IT... hem op goede manier hebben kunnen voorlichten over wat er aan de hand is. Het zegt dat hij waarschijnlijk gewoon niks gelooft... van wat er uh, uh, door Greenwald allemaal wordt, uh, uh, uh, wordt bekendgemaakt. Dus it, hij is of, of heel naïef of, uh, uh, of eigenwijs. Mevrouw Schaken, wordt het uiteindelijk een ideologische discussie... vanuit het Europarlement of wordt het een praktische discussie? moeten moet allebei zijn. Kijk, als ik deze discussies hoor over de rol die overheden hierin spelen... dan is die heel erg belangrijk. Maar intussen is het op de vrije markt mogelijk om technologieën te kopen. Of het nou uh, de Chinese overheid is, of een terreurorganisatie... of uh, de Nederlandse overheid. Die inbreken in mensen hun communicatie en uh, computers, telefoons, etc. Het is... Onvoorstelbaar vind ik. Ik bedoel, als je kijkt naar de verontwaardiging. die, wat mij betreft. volledig terecht is na deze onthullingen. dat wij in Europa. geen enkele regelgeving hebben om digitale wapenhandel. Uh, tegen te gaan. Ik ben daar aan het werk in het Europees Parlement. Dus als je wil dat je geloofwaardig bent. en je idealen ook uh, met daadkracht bij kan zetten. in Europa en in de wereld. dan moet je ook praktische maatregelen nemen. en ervoor zorgen dat de wet. Ja, meegaat in die technologische ontwikkelingen. En digitale wapenhandel, dat, daarmee bedoelt je spyware programma's enzovoort. Die worden in Europa gemaakt en op de vrije markt... zonder enige uh, transparantie of toezicht of beperkingen verkocht. En gewoon wie dat wil kopen, kan dat kopen. Dus we hebben nu een discussie over he, of er een rechtelijke toetsing is geweest. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar op het moment dat je de markt in dit soort technologieën... niet aan banden legt, dan heb je niet eens een rechter nodig, dan gaat het niet eens maar alleen maar over wat de overheid kan doen maar ook uh, allerlei organisaties en in, in Nederland is dat een reden tot zorg maar je kunt je voorstellen dat als jij een oppositiefiguur bent in een land als uh, Iran of uh, Syrië of Azerbeidzjan of noem maar eens wat landen waar de meningsvrijheid en de politieke vrijheid ernstig beperkt is, dat het een kwestie van leven en dood is Speerpunt voor een Europees programma voor D66 uh, al jaren een speerpunt en ik blijf daarmee doorgaan. Hartelijk dank. U hoorde Marietje Schaken van D66, Europarlementariër... en u hoorde Dirk Poot. Na aanleiding van de NSE, die om de zoveel weken... Voor weer nieuwe opmerkelijke nieuwsfeiten zorgt... en als de, tve, nou ja, de voortekenen niet bedriegen, komt er nog heel wat aan. Hartelijk dank. Ze voelen zich niet gewaardeerd, zijn nauwelijks trots op hun werk... en vinden dat ze worden afgeserveerd als kostenpost... Nederlandse gemeenteambtenaren hebben het moeilijk. Blijkt uit een rondgang van vakbond Abfacabo FNV. En daarom trekken ze aan de bel. In een brandbrief aan alle Nederlandse gemeenten... vragen de ambtenaren om meer respect. En ook om meer werk en salaris trouwens. Is het leven zo zwaar als ambtenaren? God, had ik toch ook niet kunnen bedenken. En zo ja, wat kan je doen om het weer leuk te maken? We gaan het vragen aan Katrien Dias. Zij is de jonge ambtenaar van 2003. En ze werkt bij jeugdzorg. 2013. Ik, het is... Wat 2003? <laughs> 2013 natuurlijk, ja. Zou dat in 2003 ook al moeten zijn? Ja, nee, ja, ja, 2003 absoluut. was je ja. nog te klein, denk ik. Voor jonge ambt zelfs ja. voor jonge ambtenaar. <laughs> nou goed. Uh, het is toch leuk om ambtenaar te zijn, of niet? Het is absoluut uh, ontzettend leuk. Uh, ik werk zelf in de jeugdzorg. Uh, ik, ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Uh, wat dat betreft ben ik ontzettend bevoorrecht dat ik zo gelukkig werk mag doen. En die brandbrief, dan herken je je daar niet in? Nou, Ik herken het wel in die zin dat als jonge ambtenaar... heb ik veel contact met andere jonge ambtenaren gehad, ook het afgelopen jaar. En dit is zeker iets wat leeft uh, op de werkvloer. Maar je zegt, het beeld dat daar geschetst wordt, dat gaat niet voor mij op. Um, nee, en dat ligt misschien ook aan mezelf. Ik uh, haal zelf overal, uh, probeer zelf overal het beste van te maken. Daarom ben je natuurlijk ook jonge ambtenaar 2013. Ja, wellicht geworden. wel, ja. ja nou, die, die, in die brief staat er is, in, en dat zegt die bond ook, er is intimidatie van hogerop. Wie zijn mond open doet krijgt te horen voor jou tien anderen. Is ja. dat zo? Nou ja, wat ik heel veel hoor is dat uh, vooral bij jonge talenten... dat die op een gegeven moment inderdaad hun mond houden... omdat ze niet iets durven te zeggen. Als je je nek uitsteekt, heb je kans dat je de volgende ronde... dat jij degene bent die eruit ligt. Uh, dat leeft absoluut. En of het nou van hoger opkomt... of dat mensen gewoon bang zijn hun baan kwijt te raken... Uh, ja, de monden worden op die manier wel gesnoerd. Ja, en zijn het vooral de jongeren of de ouderen die klagen? Nou, ik heb zelf voornamelijk contact met jongeren uh -huh. en ik denk wel dat het uh, overal speelt. Maar wat je natuurlijk bij de jongeren vooral hebt is de uh, last in first out principe. Dus zij zijn de gewonegenen met de meeste baanonzekerheid. Ja, en is ze dan af naar het bedrijfsleven? Nou ja, dat kan wel. En dat is aan de ene kant uh, dat stukje inderdaad baanonzekerheid. Maar het heeft er ook mee te maken dat gewoon uh, met de bezuinigingen... is er veel minder mogelijkheid om te innoveren. Uh, vaak ben je al blij als je een baan hebt. En zoals ik al zei, je durft niet je nek uit te steken. Je, hoef, je durft bijna niet meer anders te zijn. Uh, en daarmee uh, halen we onze innovativiteit in de publieke sector wel omlaag. En wat er gebeurt heel veel jonge ambtenaren die gaan voor de publieke sector werken... omdat ze een verschil willen maken, omdat ze iets willen bijdragen. En op het moment dat dat niet kan, taak je ze dan inderdaad vaak af. En dat vind ik ontzettend zonde, want we hebben ze juist hard nodig. Jij werkt bij jeugdzorg. Een hoop mensen zullen dat niet onmiddellijk met ambtenarij uh, uh, in verband brengen. Maar heb jij ook te maken, tenminste, of je collega's... Mm -hmm. met alle stereotypen over ambtenaren? Want op het moment dat je natuurlijk zegt zelf op een familiefeestje... ik ben een ambtenaar... Dan komen ze allemaal, hè? van uh, heb je een deodorant met zweetlucht? Of, uh, <lacht> nou, nou ja, whatever, toch? Ja, of... absoluut, om vijf uur ben je klaar. Ja, ik ken ja. ze ook allemaal. En in de jeugdzorg hebben we natuurlijk onze eigen uh, stereotypes uh, erbovenop. Ja, noem maar eens <lacht> een, die we leuk vinden. <lacht> wij, wij halen alleen kinderen weg. Oh, ja. Zo. Dus uh, wij zijn soms boeman of we doen het weer niet snel genoeg. Ja. Dus uh, je zit altijd verkeerd. Nee, maar goed, er wordt met veel deden naar gekeken. Ja, Algemeen? nee. Algemeen? Ja, dat, dat verschilt. Ik heb wel het idee dat er omslag uh, gaande is. Uh, dat mensen er wel wat meer waardering voor krijgen. Maar het is voor ons ook heel hard werken om mensen duidelijk te maken waarom ons werk ook belangrijk is. Uh, en waarom het ook waardering verdient. Maar inderdaad, het is, uh, um, als ik zeg wat ik doe en naast me staat een dokter en een bankier, dan zijn dat hele andere vragen die je krijgt. Uh, ...van hun snappen mensen meteen waarom ze het doen... ...en ik moet het vaak wel uitleggen. Yeah. En dat is op zich niet zo erg. Bij de snappen ze dat het zakken vullen is en bij jou <laughs> niet... ...want je verdient te weinig. Ja, ja, ja. Nou ja, bij mij in de jeugdzorg is het natuurlijk van... ...oh, wat moeilijk en uh, vind je het niet lastig... en. Ik krijg ook wel vaak complimenten hoor. Dus wat dat betreft is er wel een verandering Het, in het probleem is natuurlijk als ambtenaar zit je in een sector waarvan je weet. En dat, dat is natuurlijk de laatste jaren al, uh, heel gangbaar. Dat er eigenlijk alleen maar bezuinigd wordt. Ja dat klopt en dat merken we ook. Uh, en aan de ene kant is het natuurlijk zo dat we ook efficiënter moeten worden. Uh, we zijn gewoon overaan het bezuinigen. En we moeten ook gewoon binnen de publieke sector het goede voorbeeld geven. Dus we moeten ook uh, kijken kan het met minder en zo ja hoe doen we dat dan. Maar waar het om gaat is dat er wel vooral gekeken zou moeten worden naar kwaliteit. Uh, en bijvoorbeeld zo'n last in first out uh, principe... dat gaat niet om kwaliteit. En zo gaan wij het niet redden. Zo worden we niet efficiënter, zo innoveren we niet. En dat zijn wel slagen die gemaakt moeten worden, denk ik. En bij het bedrijfsleven is dat vaak gewoon toch anders. Ja, de, uit cijfers bleek geloof ik dat uh, bij het bedrijfsleven... ongeveer 10% van de werknemers jonger is dan 25 jaar. En in de ja. ambtenarij is dat 1%. Ja, dat klopt. En dat wordt ook een ontzettend groot probleem. Want de, de gemeentes en uh, gewoon de hele publieke sector... is gewoon aan het vergrijzen. En dat loopt gewoon op een gegeven moment leeg. En als we daar nu niet investeren... dan hebben we straks gewoon een veel groter probleem. En daarnaast missen we nu gewoon een hele generatie. Ja, maar goed, hoe zou je dat moeten doen? Want jij snapt natuurlijk ook wel... kijk, op dit moment, mensen zijn ook blij vaak dat ze werk hebben. Mm -hmm. Dus die hebben ook niet uh, de, de neiging om te denken... nou, weet je wat, laten we eens wat anders gaan doen. Die denken, nou, hoe lang moet ik nog tot mijn pensioen? Laat ik maar blijven zitten, want de kans dat ik nog iets anders krijg is niet heel. Nou ja, de vakbonden die hadden daar wel goede voorstellen voor... waarin je toch een combinatie kunt maken tot uh, tussenwel werk. Behouden. De mensen die er al zitten, dat die zich door kunnen ontwikkelen. En toch ook ruimte maken voor nieuwe en jonge ambtenaren. En ik denk dat daar wel over nagedacht kan worden. Nou weet ik ook dat daar wel initiatieven in zijn... maar dat gaat allemaal een beetje traag nog. Het nou ja, zou je, wel wat sneller mogen. Nou ja, Jij hebt je hard gemaakt voor het verbeteren van het imago hè, van de ambtenaren. Mm -hmm. Peter had het al even over, hè? Ja? het imago van nou lekker veel vakantie en zo. <laughs> <laughs> nee, een, een, een vijf uur naar huis enzovoort enzovoort. En... Um, onder meer via Facebook, hè? Ja, dat klopt. En uh, wat, wat heb je gedaan? De I Like ambtenaaractie. Uh, dat was een campagne die we hadden opgezet... met de uh, finalisten van het afgelopen jaar. Uh, Loopt wat... dat nou storm? Ja, dat is misschien <laughs> een hele lullige vraag. Ik kan me daar nog niets mee voorstellen. Nou, we hadden de lat ontzettend hoog gelegd... en uiteindelijk hadden we duizend likes. Maar hoeveel, om, hoeveel had je er eigenlijk afhankelijk gewild? Uh, volgens mij, als ik me niet vergis, wilde wilden we er honderdduizend. <laughs> Zo. <laughs> nou ja, dat zegt ook wel iets over de ambities van de jonge ambtenaren... en dat mag er ook zijn... Uh, maar goed, elke lijk is er één. En hoe dus meer het, mensen. Het dus dit... is van de honderdduizend naar de duizend gegaan. Oh. Nou ja. Nou ja. Uh, elke is er één. Ja, en dat uh... is ook zo wat dat betreft, het is gewoon een, uh, een hele slag die we moeten maken. Dat zal niet van de ene op de andere dag gaan. en Dat is ook niet één campagne. Daar moeten we gewoon met z'n alle hard aan werken. En wat we nu ook proberen te doen, is de jonge ambtenaren te inspireren om gewoon zich hard te blijven maken voor waar ze in geloven. Laten we een like van Marietje Schaken proberen te krijgen. Je hebt er genoeg ga mee te zeker maken. Naar kijken. Ja? Ik leer hier allemaal nieuwe dingen. Ik dacht dat politici altijd zo'n slechte naam hebben, maar er zijn nog meer beroepen ja, ja, die maar, maar, hier het vuur liggen. Volgens mij ook het probleem met, met ambtenaren is het is zo divers. Het is niet één hele duidelijke nee. beroepsgroep, want jij werkt nu bij de jeugdzorg. Nou, kijk, het prototype van ambtenaar is natuurlijk zo'n pen en likker op een kantoor. Maar dat geldt voor jou waarschijnlijk ook helemaal niet. Dus ja, mensen in het onderwijs zijn volgens mij ook ambtenaar. Ja, Weet je, politie, het is, brandweer. Ja, ja het, is, het, is, het, is, het, is, het is niet één... Misschien is dat ook wel een beetje een probleem hier, of niet? Nou ja, ik denk wat het ook is, is dat wij ambtenaren zijn vaak bescheiden Dus wij hebben het ook niet over uh, hoe goed het werk is wat we doen. Wij moeten het zelf ook gewoon meer gaan verkopen. Meer gaan duidelijk maken en laten zien wat het is. Ik kom zelf bijvoorbeeld uit Colombia en onze publieke sector daar is een stuk minder goed geregeld. Maar het belang van een goede publieke sector, dat zie je overal mee en Dat zit in veiligheid, dat zit in goed wegennet, dat zit in goed onderwijs. Onze, ons heel land draait er gewoon om. Ja, Dus uh, mensen moeten zich dat meer bewust zijn. Ja, en, gaan, en de jonge ambtenaren moeten ook in gesprek gaan met de oude. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook belangrijk, want je kan wel zeggen, ja, die oudjes blijven allemaal zitten. Maar je kan er misschien ook nog een hoop aan hebben. Nou ja, en die jongeren moeten ook gaan solliciteren, want de gemeente uh, is nou niet uh, echt bepaald een favoriete uh, werkgever voor jongeren als ze eenmaal van school komen, toch? Nou ja, en toch zijn er genoeg mensen die dat wel willen, maar die moeten de kans krijgen. En krijgen ze de kans niet, ja, dan thuis ze misschien af, en dat zou ontzettend zonde zijn. Goed, nou en jou zal het er in ieder geval niet liggen, hè? Lijkt mij. Katrien eh, Dias, jonge ambtenaar 2013, die vijzelde hier in de studio in haar eentje het imago van de ambtenaar op, hè? Kunnen we er wel concluderen. Ja. Hé, hey, dankjewel eh, voor je komst. We gaan zo meteen verder. Dan komt René Diekstra en dan gaan we het hebben over zelfmoord. Ja, geen leuk onderwerp, maar wel belangrijk. Over enkele minuten.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 We hebben vliegenzwammen in de tuin en kluifjeszwammen. Vijf genomineerde boeken over hazelwormen, bijen, roofvogels, insecten en jakpetijzen. Radio 1, morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels en de Jan Wolkersprijs. Huh? Met het enthousiasme over die bloemetjes en al die vogels. Het nieuws van alle kanten. Huh? Dromen is fijn, dromen is mooi...